Negen uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Alfa aan de Rijn moeten leningen aan ondernemers die door de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof failliet zijn gegaan, kwijtschelden. Ook moeten de winkeliers een beperkte schadevergoeding krijgen. Dit adviseert de onderzoekscommissie die de hulpverlening door de gemeente onderzocht na de schietpartij in april vorig jaar. Die commissie werd het afgelopen voorjaar ingesteld, nadat discussie ontstond over de manier waarop de gemeente de hulpverlening organiseerde. PVDA-Kamerlid Marcouz zei dat slachtoffers van de schietpartij zich in de steek gelaten voelden. Bij de schietpartij in de Ridderhof werden zes mensen gedood en raakten er zestien gewond. De dader pleegde daarna zelfmoord. De ganzenoverlast rond Luchthaven Schiphol is dit jaar afgenomen. Volgens de wildbeheereenheid Haarlemmermeer hebben de maatregelen tegen de ganzenoverlast goed gewerkt. Zo zijn 5000 ganzen gevangen en gedood en hebben de boeren direct na de graanoogst het veld omgeploegd, zodat er geen graankorrels meer op het land lagen. Ook werken de groene laserstralen goed om de ganzen te verjagen. Het aantal keren dat ganzen over de start- en landingsbanen vlogen... is de afgelopen zomer met 90 procent verminderd ten opzichte van vorig jaar. De beeldrug Johannes, die dood op een zandbak bij Tessel ligt... wordt waarschijnlijk morgen geborgen. Vanavond beginnen medewerkers van Rijkswaterstaat met de voorbereidingen. Het dier wordt uiteindelijk overgebracht naar Naturalis. Rijkswaterstaat en Naturalis willen vanwege alle commotie over het dier geen exacte datum en tijd van de berging bekendmaken. De bultrug werd gisteren doodverklaard. Het dier lag sinds vorige week woensdag op de razende bol. Pogingen om het dier te redden mislukten.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 Geef op Giro 999. We laten ons niet leiden door de waan van de dag. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard. Help kinderen die een deken op een verlanglijstje hebben staan. Geef op Giro 999. Ook in een crisis zijn er volop kansen. Hof Horneman Bankiers. Uw vermogen is het waard.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 Ga ik zo oh, de door de hele... nou, Ga nu vast stemmen op sterhouderloekie.nl. Maak een geheel vrijblijvende afspraak via Hofhoorneman.nl. Uw vermogen is het waard. Dit is Radio 1. BNN Today: Willemijn Veenhoven. Het is 9 uur geweest, welkom ja. weer. Oh, dit wordt zo'n vermoeiend uur, Jack van Gelder. Nee, ja, ik, ken, ik ken inmiddels een aantal van jouw bewegingen. Yeah. Dat is gewoon leuk. Luke ook. Ja, hè? Ja, als we zo'n jingeltje hoort, dan zwaai ik daarvoor. Anders weten ze daar bij de techniek niet. Nee, we, dat we, ze ik hebben dat geen idee wat er gebeurt. Nee, dan. ze hebben geen idee. Nee, nee, nee, Jack nee. doet mij naam. Totale nee. verrassing nee. voor ik techniek. Ik, ik heb jou wel. nog eens een keer een sneeuwbal op je kop gehoord in een live tv-uitzending. Zullen, Zullen we nu gewoon even serieus blijven? Sorry, Willemijn. Je hoort het al. Jack van Gelder, Everton Napel hier in de studio. Luc natuurlijk. Dorian van Rijsselbergen en Ermen Weddermars. Die is rustig tot nu toe. Ja, ja, Maar u is nog niet afgelopen. Nee. Check. Okay. Of, of, ja, maar dat komt omdat hij net al even zijn respectmomentje vertelde. Ja. Wat ja. gebeurde er nou? Vertel nee, er gebeurde, gebeurde helemaal niks. Er gebeurde helemaal niks. <laughs> je timmerde respect. een steward in elkaar. Nee, dat was helemaal niet waar. Zo is Erben niet, hoor. Nee. Dat nee. niet. Dus Zo staat dat niet? het wel in de Zolse krant. Hoor. Uh, rustige beheerster, rustige beheerster. <lacht> en en uh, even ten laat nog heel even je telefoon zien voor de webcam. Ja. En dan vertel vertel even ja, wat kijk, voor... Dit is, dit is tenminste een echte. die doet het altijd. Ja, dat we het die dat over... verschuiven en zo. Dat, dat Als je nou hem nog een keer wil zien, moet je een museumkaart hebben. Ja. <laughs> Museumjaarkaart. kaart, hè? Goed, wat, wat voor telefoon is het? Een, nee, mag, mogen we geen merken noemen? Dat is ja, gewoon ouw. Nee, die, die, die wordt toch niet, niet meer verkocht. Nokia 6210. Nokia 6210. Zo'n avond ja. wordt het dus. En dan gaan ja. we ook nog terugkijken op mooie sportmomenten. Waarvan jullie denken... die zijn wat ondergewaardeerd. En die moeten meer aandacht. Haven, wil je al deze mannen zien, en mij ook. Dat kan op radio 1.nl en dan zie je vooral Luc! Ja, De topic. Laat mij nou zwaaien voor die voor die jingles. Dat vind ik, dat vind ik fijn. Ja, ja, ik hoorde ze straks zeggen, het is zoiets achterlijks. Die Willemijn zit al zo lang in het vak en die blijft naar ja, ons zwaaien. Ja, ja. Ja, ja, goed, ik, ik wil het niet gezegd Kijk, hebben. Maar mijn ouders dat is kijken ook uit... naar de webcam en denken, oh, dat kind, werkt voor de geld. Ja. Ja, ja. Hè, dat is ja, ja. het. Ja, dus dus weten ja. ja. weer. Zal ik neer. beginnen, Willemijn? Ja, uh... Dexels de Luc. Today's Topics, eerst nummer <laughs> vijf. Je kent die bultrug, die lag te kreperen op dat strandje in Texel. Dat leverde Texel natuurlijk een heleboel gratis publiciteit op. En je snapt, de andere kust was jaloers. En dus vandaag in Zeeland, op het strand van Zuid in de landen is vanochtend een dode maanvis gevonden volgens Jaap van der Hielen van de Eerste Hulp bij zeezoogdieren... is het de grootste maanvis die ooit op een zeeuwstrand is gevonden. Kortom, een gigantische maanvis met een soort einde der tijden uitstraling... spoelde aan op een zeeuwse strand. En natuurlijk, iedereen weet dat die zeeuwen dat beest daar zelf hebben neergelegd. Maar goed, uit jaloersie en zo. Maar we spelen al even een beetje mee. Een dier is <laughs> 1 meter 13 lang. Oh, zo, 1 meter 13. Wauw, man. houdt oud, Johannes. Dit is een hele grote. Hoe ziet hij <laughs> eruit? Ja. Het is een zemse kop. Het is een plat iets. Met veel En een zemt met kleine, heel en, is er en, aan de vis te ja. ja. uh, en, is er ja. aan de vis te zien uh, ja, wat er gebeurd is? Nee, helemaal niks aan te zien. Nee, mysterie dus, een maanvis-mystery en ook nog eens een keertje een unicum. Het komt sowieso erg weinig voor dat maanvis in Zeeland gevonden worden. Eén keer per jaar is al erg veel. Ja, nul keer per jaar is gewoon veel en meestal worden er min één maanvis per jaar gevonden. <lacht> <lacht> Nummer vier, Lionel Messi heeft sinds gisteren opnieuw een mijlpaal bereikt. Hij maakt 3-1 en hij maakt 4-1. Een ongelooflijke fout van het centrale duo. Oh, daar komt de supporter het veld op die even wil knuffelen met Messi. Natuurlijk. Messi is de allerbeste en gisteren scoorde hij zijn 90ste doelpunt. Hij laat zich keurig van het veld afhalen vervolgens. Messi dus doelpunt nummer 90 in 2012. En we tellen nog eventjes door. En zijn 200ste competitiedoelpunt in de Spaanse competities. Hij maakte er dus 6 in de uh, Segunda Division en hij maakte al die anderen in de Primera Division.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 En dan is het net alsof Messi even in mij zit. Natuurlijk, niet op een seksuele manier. Dat zou een beetje raar zijn. Fan. Op drie, de decemberstress. Nog maar een paar dagen en dan is het kerst. Dan oud en dan houdt een nieuwe man, man, man. Wat moet je nog veel doen? Martijn Bink is in Bussum om te kijken of mensen daar aan decemberstress lijden. Martijn, sta je daar trouwens zelf een beetje ontspannen? Nou, Lucella, ik moet je inderdaad teleurstellen... want ik ben zelf uitermate ontspannen. Ja, hij bloot nog Tot veel door mensen in de doek. Gelukkig. Het is inderdaad die tijd van het jaar, hè. Met kerstborrels, wat voor cadeautjes ga je kopen? Wat ga je koken met de kerst? Als je dan de kerstverlichting in de kerstboom hebt hangen... moet die ook nog buiten op straat. Je moet nog even naar de kapper. En het moet allemaal steeds gekker met kerst. Wat, wat heb je zelf allemaal op je lijstje staan nog, uh, Nou, je kwam een aardige grens in de buurt. Uh, school versieren, kerstdiner op school... cadeautjes kopen, kerstkaarten sturen, kerstborrel hier... Voorlopige teruggaaf wijzigen, moet ik ook nog doen. Ah, de traditie in familie Carasso. Elke kerstochtend lekker luisteren naar Bert van Sloten... met het kerstnieuws en samen op de laptop de teruggaaf wijzigen. Ah, wonderful days, wonderful days. Maar al het andere daar stressvol En Dus een aantal tips om de stem, december stress te voorkomen. Ik probeer zelf altijd uh, me niet helemaal gek te laten maken. Een hele goede op vakantie gaan naar de zon. Gewoon weggaan. Dat is de beste oplossing. Bestaat er zoiets als december stress? Uh, ja. Moet er steeds meer? Ja. ja. En dat laatste klopt. Uit onderzoek blijkt dat er steeds vaker steeds meer dingen moeten. <lacht> op twee dan na dagenlang geëmmer en geruzie... was de zondag ineens toch het verlossende woord. De bultrug is dood. Ja, thank God. Ik dacht dat hij nooit dood zou gaan. Ik zeg altijd maar zo, de enige goede bultrug is een dode bultrug. Dagenlang lag hij daar te stinken op dat schone strandje. En dus was iedereen ontzettend blij... toen dat rottende gevaar eindelijk was afgemaakt. Ik vind het heel jammer dat zo'n beest uh, <lacht> ja, het niet heeft kunnen redden. En je kan er van alles van vinden. Ik ben er niet bij geweest, maar het gevoel is wel van hart dat niet gered kunnen worden. Het is zonde voor het beest, maar ja, hij is gewoon in slechte staat natuurlijk dus. Hij niet moeten komen. Nee, precies. Wat, wat, wat deed hij eigenlijk met zijn domme kop? Ik bedoel, uh, een beetje onze zee over, onze zeeleeuwvrouwtjes. Uh, ik durf het die best te zeggen. Die Johannes was echt een afschuwelijke vent. Een rat met vinnen. En des te gekker is het dat er gisteravond een stille tocht was voor de bultrug. Jongens, ik heb een aantal fragmentjes. Uh, ik vind het niet leuk als jullie nu gaan grinniken... omdat er mensen zijn die een stille tocht houden voor een walvis. Dus niet lachen. Uh, we, we hebben een wandelroute uitgestippeld. We kortste naar de dijk toe. ja. En daar staan we gewoon stil bij het idee dat dit nooit meer mag gebeuren. Het is gewoon belachelijk wat hier gebeurd is. Dat ze, ze hebben hem gewoon vermoord. Ja, en dat niet alleen. Het schijnt ook dat de burgemeester van Texel de portemonnee van Johannes heeft gestolen toen hij al dood was. En de medewerkers van Ecomare die hebben lachend op zijn lijst staan pissen. Hij had kunnen gered kunnen worden, maar de burgemeester van de Texel die vond het zo nodig om het niet te doen. Nou, mogen we dan kwaad zijn? Snapt u dat er een heleboel mensen denken van uh, dit is van de zotte. Een stille tocht voor een buldrug. Ja, natuurlijk. Maar als een dier geen stem heeft, je moet? Wat moet je hem dan geven? Mm, oh. Niemand? <laughs> Nee, zo gaat het nou helemaal. Doe niet zo verstandig, meisje van een jaar of tien. Je bedoel, jij kan misschien wel denken dat dieren in de natuur doodgaan... zonder dat wij ons daarmee gaan bemoeien, maar zo zit dat natuurlijk niet. PSD heeft er zelf voor gekozen om op een media plek te gaan liggen. Hij heeft zocht de schijnwerpers. En we hadden staan een weekendje niet zo heel verschrikkelijk veel te doen. En dus kan hij die schijnwerpers krijgen ook. En nu gaan we allemaal naar Zeeland voor het Benefietconcert voor de maanvis. Oh. Tot slot nog nummer één, spannend dagje in Brabant. Een man uit Breda, een <coughs> Bredanaar, die wilde zijn huis opblazen. Een uh, 41-jarige Bredanaar heeft uitlatingen gedaan dat als je zijn woning uitgezet zou worden, dat hij dan de boel zou opblazen. Ja, hulpdiensten rukten groot uit en andere inwoners van de flat die moesten het pand uit. De man had vandaag een brief gekregen en uh, daaruit maakte hij op dat uh, vandaag de ontruiming zou plaatsvinden. Nou, dat was niet mm. het geval. Maar hij trok wel die conclusies en heeft toen dreigementen uit dat hij de boel zou opblazen. <güls> ja, er was jou al meerdere malen? had je dat gezegd, dat je dat ging doen. En hij ook geholpen, hoor, en ze hebben hem niet geholpen. Want hij heeft problemen. Nee nee, nee, nee, nee. Hij wilde met gasflessen zijn eigen huis opblazen. Maar nee, heeft geen problemen. Ja, problemen, ja. Die jongen moet ons worden. Ja, toch wel. <laughs> Tot zover Willemijn. Straks de tweet ben ik er weer. Tot zo, leuk. Ja. En hij, hij staat! Epke Zonderland heeft hier de oefening van leven gedurfd. Gold medalist en olympic champion, representing the Netherlands, Dorian van Rieselbein. En hier is de titel, olympisch kampioen, Ranomi Kromo-Vijjojo. door, pak die olympische titel, doe het gewoon, ze heeft hem! Olympisch goud voor Marianne Vos, geweldig! Morgen dan worden ze weer uitgereikt. In de meest prestigieuze sportprijzen van Nederland tijdens het Sportgala. Daar gaan we het even kort over hebben. En dan zometeen over wat jullie betreft ook hele mooie sportmomenten zijn... waar je wat minder over hoort. Moeten we het nog heel uitgebreid of weten we gewoon het woord Epke Zonderland? Ja, Epke zijn we wel uh, zeker van allemaal. Bij de man. Ja, mijn rechterbuurman zou ik het ook gunnen. Ja. Maar ik denk Dorian dat het, van ja, Rijsselberg. Zeker. Ja. Het wordt Epke. Het wordt ja. Epke Steven ja. Groothuis ook genomineerd. Het je erin ook vinden, ook Dorian? Ja, zeker weten. Het is uh, uh, ja, gewoon een, een prachtig moment ook. Hoe, uh, hoe Epke het heeft uh, klaarge, klaargespeeld. Ja, jouw moment was toch ook mooi? Ja, maar ik het is dus anders. Gehoud. Ja, het is heel anders. Het is uh, in, een, in, een, in een hele lange tijd, dus het is veel minder. Makkelijk om, euh, om naar je toe te trekken. Om naar je toe te trekken. Ja. Tun. is een grote even... mondiale sport. En daar komt het. Dat heeft er ook mee te maken. Denk ja, maar ik. ook het spanningsmoment. Die paar minuten. In iedereen had ze echt Drie 1, elementen. Twee, drie. Ja. Maar, oh. maar jou wisten we van tevoren. Het is zou winnen. Ja, nou... De verrassing niet zo groot. Nou, eigenlijk is dat, helemaal, is, is dat helemaal niet waar, want voor ja, de Spelen al. wist nog niemand ja, wie ik Dorian wel. was. Wel, hoor. Ja, maar een half jaar voor de Spelen wist nog niemand, toen wisten alleen de echte insiders van... Nou, dat is Dorian Verrijzenberg, ja, die, die gaat zo'n ding goud. De, goud maar, de, ja. maar het publiek wist dat, wist dat helemaal nee, okay. nee, niet. Nee, nee, toen, toen, toen bekend werd gemaakt dat Dorian de, de, de vlagging ging dragen, toen dacht iemand, wie is dat? Ja, kan ik beamen. <laughs> ik dacht. Wie is dat? <laughs> en, u, ja, en, ja, en nu, wat denk je nu, dit. Dorian Verrijzenberg. Dorian. Lekker ding. Geen, ook dat? Ja. ja, behoeft geen achternaam meer. Okay. Hey. nee. Je, je had het net al met Erben over dat je vandaag je pak hebt opgehaald. Je hebt ja. Je, ja, je smoking. Ja, zijn, maar ga je dan nog wel een beetje met een beetje lol er naartoe morgen? Ja, natuurlijk. Nee, het is. Ja, het sportgala. Ja. Uh, het, is, het is heel bijzonder en het is hartstikke leuk. En daar gaat het ook vooral om. En het is appels met peren vergelijken. Ja. En dat zegt iedereen. Het is wel een maar, hele belangrijke dan, prijs hoor. Ja, tuurlijk. Het is Erben die hem ook een keer gewonnen heeft. <laughs> tuurlijk, Erben. Nee, het is een prachtige prijs. Ja. Goed, en dan even de dames. Zijn we ook wel over uit op zich? Marianne Vos? Ja, ik heb Vosje gekozen, ja. Even ja. ten Apel, ja? Ja, ik zal ook Marianne Vos kiezen, maar ik denk dat Renom in Corona het gaat ja, worden. Ik denk het niet. Ik nee. denk dat Marianne het gaat worden. Die is en, en wereldkampioen. Dat zou echt een sensatie zijn. En Olympisch kampioen. Ik gun het haar van harte. Ik gun het Chromo ook daarvan. Ja. Ik zou het nog beter vinden als gewoon. De, eh, want het is namelijk een prijs. Het, het, het is een prijs. Die echte prijs heb je al gehaald. Je bent Olympisch kampioen of je bent wereldkampioen geworden. Ik geef het twee. Nee, nee, nee, nee. Jawel. Nee, nee, nee. Ontzettend. Dit is een. Nee, nee. Eén nee, iemand moet het winnen. En er heb kan over gediscussieerd gebeurd? worden. Ja, het is een keer eerder gebeurd. Ik weet het. Ja. Maar... Weten jullie wat Chromo nou wie Jojo betekent? Nee, vertel eens. Jij nou, komt net... Uh, ja? ja, Dorian? Nee? Nou, het is het heel toevallig is het me uitgelegd. Ik heb het ook gelezen. Maar Laatst. Toen ik in Bali was, kwam ik een man tegen die heeft me uitgelegd. Maar, maar je uh, bent, je ik heb het er meteen weer uitgegooid. volgende uitmuntendheid betekent het. Dat is niet Kijk, dus in dat hmm. geval uh, zou ze er wel eens daarom vandoor ben ik, kunnen gaan. Dus daarom ben ik geen Olympisch kampioen geworden. <laughs> maar maar. Denk je, maar. Je, wat denkt wie nou? Wat denkt u nou? Jullie denken? Vos? Ik, ik, hoop, ik hoop Vos. Ik denk goed En trouwens, Adelinde Cornelissen ja. is, is ook nog natuurlijk. Nog nee, genoemd, nee, dat dus. is helemaal maar, geen enkele optie. Maar, maar de meeste eentje. mensen denken dus toch Vos. Ik denk gewoon. Ja, ja. ja, ik nou, denk gewoon. Want het gekke is dat er heel vaak gestemd wordt op mensen die men dan aardig vindt of sympathiek hmm. vindt. Misschien is Kromo Jojo wat toegang. Nou, maar hij is nu Kromidio toch anders. Er is nu ook een vakjury. Dus de helft is publiek en de helft is uh, aan de hand van een, vak, ja, van een vakjury. Maar daar wordt ook altijd dezelfde discussie gevoerd. Oké, okay, meningen zijn verdeeld. Dan nog even sportploeg. <laughs> ja. Dat wordt toch gewoon de, de hockeydames? Misschien, ja. heeft, misschien heeft Dorian daar nog, nog, nog een mening over. Ja, nee, ik denk ook wel de, de hockeydames. We zijn er andere genomineerd ook hier? De, de hardlopers, de vier keer 100 meter, ja, maar die hebben die niet hebben gewonnen. gewonnen. Maar die, hebben, nee. hebben, die, ja, hebben, die al, zijn allemaal bezig geworden. Jack, maar... wel, jij wilde heel graag de dressuur ploegen en die zitten niet eens bij. Nee, dat vind ik opmerkelijk. Want daar heb ik ook ongelooflijk van genoten. Omdat het van die spanningsmomenten zijn waar je met, met elkaar echt helemaal met, met verkrampte handen zit te kijken of het lukt. En ik vond het echt uh, geweldig. Wat ja, die uiteindelijk brons. Ja, maar dat vond ik geweldig. Ja. Ja, maar maar de, de, de route van het, van het dames hockeyteam. Dat is, is ook fantastisch. Het, het is fantastisch, maar het gaat druk op. Het is wel een titel van, uh, van zes landen die uh, kunnen. Ja, ja, ja misschien, maar het is gewoon zo. zo het is een Olympische. Ja, maar het is wel zo. Ze zijn ja. de beste van de hele wereld. Ja, ja. van de hele wereld. Ja. Maar we gaan een, van een de paar kleine, kleine wereld op, lopen. Dan. Maar ja, Ik vind ja, het geweldig, vooral die andere mensen mogen een geweldige Geweldige ja. prestaties. Zometeen gaan wij hierover verder. Maar dan vooral over wat jullie betreft sportmomenten zijn die nog wel ietsje meer aandacht verdienen. Blijf lekker zitten. Het is mooi. Elise Moyer. Check. All Cry Down. Staan. Ik heb meegeleed. Je hebt een palafestand van muzieketje? Nee, ik heb er wel verstand van. Ik onthaal <laughs> geen titels. Maar ik weet dat ze nu gaat zingen. Aller favorietste allerfavorietste zangeressen, Alison Moyet, All cried Out. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Zometeen meer sporthoogtepunten dus met Everjack, Dorian en Erben. Ja. En we hebben een gast, en Tim. Tim komt even kijken. Hoi, Tim. Praat, praat je ook mee? Nou, hij heeft er wel kijken nee, op ja. volgens mij. Ja. Tim. Tim komt even meer kijken dan, hoe meer dan Jack wat Gelder het <laughs> doet. Toen doet hij je tevreden, want hij heeft ja. nog niks zien doen. Oh, heel goed. Uh, wil je meetwitteren? Dat kan natuurlijk hashtag BNN Today. Um, we praten verder hier met Dorian van Rijsselberg in de studio. Ja, ja. het was natuurlijk een fantastisch jaar en um, daar gaan we het over hebben. Um, dit was wat Erben betreft denk ik het hoogtepunt van Londen, of niet Erben? Ja, dat was voor mij wel echt een, echt een hoogtepunt. Uh, echt, eigenlijk wel het, het hoogtepunt. Want ik zat namelijk, ik heb twee weken lang daar, uh, daar gezeten. En we twee weken lang heb ik echt alleen maar onder de grond gezeten. Van sport naar sportevent En toen hoorden wij in één keer van Dorian van Rijsbergen... kan goud gaan halen. En misschien morgen al wel. Toen zijn we zo naar uh, Weymouth gegaan. En toen kwamen we daar in een oase van rust. En toen mocht ik bij de ouders van Dorian... mocht ik kijken naar de, naar de achtste race. De, de race nog voor de, voor de medal medal Race. En daar, daar haalde, haalde Dorian goud. En dat was echt... Uitemaat bijzonder. Een vaar meentje. Oh, oh, ik sta gewoon te huilen. Shit. Oh, ja, hij is weer een. It's not to believe. No, I love you, Aaron. <laughs> Ja, dat is je moeder, joh. Ja, prachtig. Ja. Waar moet je nou huilen? Nou, ik, wij waren in zo'n hectiek zaten wij in Londen. En toen kwam ik daar en ik wist echt niet wat ik daar moest verwachten. Moest maar er was zo'n complete harmonie bij, bij, bij dat gezin. We kwamen daar in een huisje. En aan de achterkant van het huisje was een hele mooie tuin. En dan keek je uit over een prachtige baar. En daar was Dorian gewoon in de tuin een beetje, een beetje aan, het, aan het heen en weer surfen. En hoe die ouders met elkaar omgingen. En, en, en je broertje en ook je grootste concurrent. Zijn ouders die, die waren daar en nou dat was dat was zo bijzonder ja. en toen snapte ik ook in één keer van nu snap ik waarom die Dorian zo goed is omdat Want, hij in zo'n mooie harmonieuze nee, omgeving maar ook omdat doet. het een sport is kijk ik ben ah. daarvoor had ik een had ik een week lang uh, bij de judo gezeten en dat was heel hard heel grauw, heel heel intens uh, maar volgens mij moet je met met surfen moet je, je moet je moet je moet je moet je moet je moet de wind lezen je moet om kunnen gaan met de natuur je moet ha in harmonie zijn met met de hele, hele omgeving. En volgens mij is dat wel iets dat wat, wat voor doen, ja? belangrijk is. Ja, nou ja het, het, is als, het is heel moeilijk om te vertellen. Maar ja, het, zijn, het zijn dingen waar je geen controle over hebt. En die moet je wel samen ja. omvormen tot ja. voortbeweging. En omdat je er geen controle over hebt, de wind maak je er misschien ook minder druk om. Kan ik me voorstellen. Ja, nee, je ja. moet het doen met de dingen die je hebt. En hmm. uh, niet met de dingen die je niet hebt. Maar jij bent altijd, ben jij altijd zo relaxed? Was je dat ook voor die, want die medal race? Nou ja, toen had je natuurlijk eigenlijk al, ja. toen had je al goud. Je, je, je was natuurlijk op, op het moment dat er echt omspande was er toch bij jou ook wel een beetje spanning, of niet? Nee, ik heb gewoon eigenlijk heel, heel raar... maar ik heb de hele week gewoon heerlijk gevaren. En hm. van elke race kunnen genieten. Uh, niet misschien... Nou, wat, uh, wat, uh, wat ook door andere sporters wordt gezegd, Je zit in een flow. Hm. En ja, dat is gewoon heerlijk. Ja, maar die flow, die, is mij echt die hebben jullie echt samen daar gecreëerd. Want je ouders zijn dat drie jaar voor de spelen zijn ze daar al, al in contact gekomen met die vrouw. Want er was een vrouw met een bed en bed breakfast. Ja. Er zijn vrienden geworden... En het was ook heel belangrijk dat je ouders en je hele, hele, hele, hele omgeving daar aanwezig was, of niet? Ja, zeker weten. En ze waren echt om de hoek ook van waar ja. wij in het Nederlandse huis zaten. Dus... Ja, oh, je jij ging stiekem daar eten? Ja, stiekem. Dan uh, gingen we bij moeders uh, kijken. Maar het belangrijkste, hebben is dat hij zo ontzettend goed is. Ja, want want dat, was, is... Dat, was, dat was het mooie. Hij was soeverein. Ja. En dat kennen we eigenlijk in Nederland niet. Iemand die zo ongelooflijk overheerst in ja. zijn discipline. Ja. Dat was onvoorstelbaar. En dat is eigenlijk het gekke. Dat werkt nu eigenlijk een beetje tegen je... wat betreft de verkiezing eventueel van Epke. Je was zo soeverein dat het op een gegeven moment niet spannend meer was. was Alleen wanneer zou het ja. gebeuren? Ja. ja, nou ja, die, die, die luxe die neem uh, die, die, ik ja. dan maar. Uh, die ja. En die luxe, die luxe had je natuurlijk bijna, die had je even niet meer toen je ging kitesurfen. Ja. Ja, inmiddels weer terug. Maar eerst even over dat kitesurfen. Want jij, volgens mij, je, je kon je er wel in vinden. Je dacht, ik... Ja, het was allemaal wel prima. Ik bedoel, ja. Het was ja, ja, weer iets nieuws. Inderdaad. Uitdaging. Nieuwe uitdaging. Uh, ja. Wat heel erg leuk is ook voor een topsporter... dat je een andere sport gaat beoefenen... en dat je weer overnieuw kan beginnen. Ja. Dat maar dat lijkt mij als, als, als niet-sporter... Niet dat ja. lijkt me een hel. Je bent ergens heel goed in en dan ga je iets doen wat je niet goed kan. Wat is daar dan zo leuk aan? Omdat je dingen tegenkomt. Normaal gesproken dan sta ik op mijn en dan. Ik aan nadenken van, ah, straks kom ik op de kant en dan ga ik even een lekker chocomelletje drinken of dan ga ik uh, dit doen of dat doen. Ja. En, en het het bij het kitesurfen, ja, nee, alles gaat een beetje, ja, alles zit in je natuur. En bij het kitesurfen was het zo. Dan denk ik ergens even over na en dan was het bam en dan lag ik meteen in het water, meteen op mijn plaat. <laughs> en dan was het zo, oh, oké. Okay. En dan na zo'n dag iets nieuws leren, ben je helemaal kapot. Ja. Hey, maar je hebt het even een maand geprobeerd, hè? Ja. En je, ik was toen het bekend werd dat het surfen niet, niet, niet meer Olympisch was, was je ook heel makkelijk van, oké, okay, ga ik lekker, lekker lekker lekker kitesurfen. Toen dacht je volgens mij ook, nou, dan ga ik daar gewoon over vier jaar Olympisch kampioen worden. Ja, nou, ik was in ieder geval wel uh, die kant op aan het denken. Ja, ja, maar dus... je hebt een maand, je hebt een ma maand kite. Ja. Uh, dacht je dat dacht je na een maand nog steeds van, hey, dat dit kan, of dacht je er toch een beetje te makkelijk over? Nee, zeker niet. Ik, uh, ik, ik zag de, de vorderingen die ik aan het maken was mm -hmm. en. Uh, Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten, mm -hmm. maar uh, ja, ook naar de, naar de jongens die al goed waren in het en die allemaal veel uh, ja, veel respect en uh, en ook bewondering aan het uh, aan uitspraken over hoe we dan oppakken waren. Mm -hmm. ja, en nee, toen in één keer ging het weer niet doen, was het weer afgeschaft, wat oh, een gewatte amateurisme. Ja, de moest ik in ik mijn ogen. Ja, ja. en voor je voor je jammer toen. <laughs> Nou, aan de ene kant vind je het jammer en aan de andere kant, je moet politiek correct blijven. En het zijn allemaal nou, zo. Die moet je dingen gewoon zeggen. De, zeggen nou, ja, dat is dus heel grappig. Mijn, mijn mening is politiek correct. Ik kan er niks aan doen. Je vindt maar het ik, jammer. ik vind het jammer. Ja. Maar aan de andere kant vind ik, het, ja, Windsurf hoort thuis op de Olympische Spelen. En dat is al een hele tijd zo geweest. Maar en voor wie is... vind je het jammer? Voor jezelf? Omdat je blij was met die nieuwe uitdaging. Ja, of of voor, die, ja. voor die anderen? Nou, beide. Voor de anderen ook inderdaad. Want er waren een hele hoop anderen die een hele hoop dingen op hadden gegeven hm. in hun dagelijks leven. Hm. Uh, zoals een baan en ja. andere dingen. Om de Olympische droom te vervullen. Maar nou, had jij kijk... persoonlijk ook die uitdaging nog nodig? Want kun jij je nog wel via motiveren om, om nog weer via te gaan surfen? Dacht nou, in het begin dacht ik van niet. En dacht ik van nou, het is geweldig dat er zo'n uitdaging komt. Ja? Want vier jaar weer hetzelfde rieltje. Nou, dat kan wel, maar dan moeten we wel wat dingen gaan veranderen. En uh, nou, ja, dat doen we dan ook. Ja, maar hebt dus alles het wel te verliezen doen. over vier jaar, dan heb je alles te verliezen. Bij Cardsurfen ja. had je alles om te winnen. Ja, toch? nee, ook dat nog ja. En ik ga. ja... Ik weet het niet, maar ik denk... Het is, ik wil niet van het negatieve uitgaan... maar nog eens zo'n serie neerzetten... dat is bijna, bijna onverhoog. Hey, ja. ja. ja. ja, dan ja. ga je het gewoon heel spannend maken. En dan komt het op de medal In de laatste... Om, om de laatste boeien heen, ja. dan, dan word je sportman van Nederland. <laughs> oh, nou, dat maar waarom, ja. je, je zegt net, van in het begin dacht ik, nee, nee dat, die nog vier jaar, datzelfde riedeltje, nee, dat zie ik niet zitten. Wat is er dan nu veranderd, ja. dat je het wel ziet nou ja, zitten? ja, ik zie het niet zitten, dat is het nooit geweest. Maar Waarom heb je er nu wel, wel weer vertrouwen in dan? Nou, omdat je, je moet eventjes het op je in laten werken en je gaat er weer even over nadenken. En ik heb toch wel heel veel plezier de afgelopen vier jaar gehad en de tijd daarvoor ook. En uh, ja, waarom ook niet? Maar ga je ja. iets van een sabbatical nemen? Ga je er even uit? Ga je eventjes uh, opnieuw. Nee, uh, nee? Nou, Ik heb mijn maand sabbatical gehad. En meteen. dat is genoeg. Ja. En dat was klaar. Vakantie. Ja. Is, noem is ik dat het ook van. niet gewoon dat jij dat, dat surfleventje, dat wil je gewoon leiden. Ja, inderdaad. En het is, ja, het, het klinkt heel erg uh, in een hokje geduwd surfleventje. Want het is, het is gewoon een, een topsport, net als andere topsporters. En je bent heel erg bezig. Maar uh, ja, de, de levensstijl en de mensen die je ontmoet en het ja. reizen, dat trekt mij heel erg. En dat vind ik geweldig. Ja. Uh, dat je een, een sport waar je veel passie en liefde voor hebt, kan uh, bedrijven met, met andere mensen die dat ook hebben. Ja, gaaf. Ja. <lacht> Ik doe niks, hoor, joh. Nee, Ik jongen. Nee, zwaai de ik zwijg. Ten laatste, het meest gekke moment nee. is zo jammer. Ja, ja. <laughs> ja, werkt het niet, Evert, als jij zwijgt? Ja, nee, nieuws van half tien. W wil kom. je het nog een keer doen? <laughs> nee, dan moet je kijken, want het is nog 28 seconden. Oh, oh, ja, oh zo ik, jammer. Ik, ik kijk niet naar de klok, jij wel. Natuurlijk. Maar Luc Thijssen zit er klaar voor, ik vind het half tien. Ja? Ben je klaar? Voor? Radio, hoor. Ja hoor, ik ben okay, er klaar. Het NOS-journaal.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 Vorig jaar werd een ander spotje van Zalando al uitgeroepen... tot irritantste commercial. Toen ging het om een spotje met nudisten. De Lode Leeuw persoonlijkheidsprijs ging naar Patricia Pai. En de ganzenoverlast rond Luchthaven Schiphol is dit jaar afgenomen. Volgens de wildbeheereenheid Haarlemmermeer... hebben de maatregelen tegen de ganzenoverlast goed gewerkt. Het aantal keren dat ganzen over de start- en landingsbanen vlogen... is de afgelopen zomer met 90 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. <coughs> Radio 1. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Die beeldrug is dood. Nou, dan krijg je dan de lode leeuw. En dan de ganzenoverlast. En dan hebben we het wel weer gehad. Nou, hè? De reclame ja. van Zalando is inderdaad verschrikkelijk. Ja. Maar het valt wel op. En daardoor zit jij wel vaak op die site te shoppen, hè? Zo jammer dit. Ik zou het niet Dat doen. Uiteindelijk ga je het niet winnen. Doe het niet. Nee. <lacht> uh, check. Uh, check, check, check. Goed. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Mr. Studio Sports, Jack van Gelder in de studio. En natuurlijk The Voice of Voetbal, Everton te Napel. Jesper, jij hoort hem altijd in allerlei spelletjes, toch? Ja, maar mijn, mijn zoontje: Playstation, hè? Dan, uh... Ja. Samen met, met uh, Juri Mulder. Ja, erg Nee, dat is heel leuk. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Want ik, ik, echt, van... ik, ik ken jou, dus ik... Maar er dus ja. zitten er geen gekke dingen in. Ik heb ooit een keer ook zo'n ja. spelletje uh, ingesproken. Ik weet niet meer van welke, van uh, een of firma, uh, ook een voetbalspel. Toen speelde ik zelf. Toen stond ik met 9-1 voor tegen Duitsland. Ik scoor 10-1, waarop ik mezelf word zeggen, nou nou, ik kan een stuk beter. <lacht> <lacht> ik krijg ontzettend veel reacties ja, van onze ja. moeders in de supermarkt. Die zeggen, meneer, ik hoor u de hele dag. Ik zeg, stuur dat jong naar buiten. Laten we ja. buiten voetballen. Nee, dat wij vroeger ook. <lacht> Ja. Ja. Ja. zometeen meteen meer van deze heren. Die andere heer die bij ons hoorde, Joris Kreugel... die geeft vandaag zijn geluksdubbeltje aan een jongen die werkloos is. Je bruist natuurlijk van de energie, ja, lijkt ja, mij. Ja. En dan wil je zo graag, maar het is er niet. Soms heb je ook van die momenten dat je inderdaad, hoe jij het nu zegt, ervaart. Aan de andere kant daagt het je ook weer uit om te gaan nadenken... van nou ja, hoe kan je wel een baan vinden? Zometeen Joris Kreugel, maar is natuurlijk Luc met de tweets. Slecht nieuws voor Marion van Rooijen, verslaggever in Latijns-Amerika. Tot voor kort dus voor de NOS. zijn tweet vanavond via Marion van Rooien. Net afgewezen als correspondent Latijns-Amerika voor RTL. Omdat ze vrezen dat kijkers dan denken dat ze bij de NOS zijn beland. Tja, zet ze erachteraan. En een ja. aantal reacties daarop van Jan Willem. Die zegt marketeers kennen dat probleem als brandstretching. En Erik Lips vindt het onzin omdat er bij RTL altijd in beeld staat... dat het RTL is. Hoe duidelijk kan het zijn? Hashtag onzin. Vind ik ook. Diederik Samsom is door het publiek verkozen tot de politicus van het jaar... met 20 van de stemmen in een jaarlijkse verkiezing van 1 vandaag. Hij kreeg dus de meeste stemmen. Edo Zwaan die vindt dat hij wel weinig concurrentie had. En in het land der blinden... puntje, puntje, puntje. En Albert Kuiper vraagt zich af of de wisselbeker... al op de schoorsteenmantel staat daar bij Samsom. En dan nog nieuws die treedt vanavond op in de Ziggo-dome... Veel mensen die zijn er, uh, uh, ja, dat concert aan het bekijken... in de weerspiegeling van het telefoonschermpje. Harm vindt dat Spinal Tap 2012 lekker bezig is. Weet niet helemaal zeker of dat nou een compliment is. Uh, uh, nee. Zet hij erachter. En uh, Kars die, uh, zegt heel erg jaloers, want ik wil ook naar Muse. Hij zit thuis te twitteren, dus uh, daar heeft ook wat te doen. Dan waren ze eigenlijk wel rustigavondje op de tweet. Vanavond. Leuk, dankjewel. Yes. Dan zeg het maar, Jack. Jody Moon. Mm -hmm. Ik zie het staan. De man hoor. who can't be moved. Ik zeg, je ziet het staan. Je hebt well, zitten kijken. Corner, yeah. Mooi, hè? Op het juiste <laughs> moment toch weer weg. Show <laughs> me. in Got your picture in my hand. Saying if you see this boy, can you tell him where I am? So try to hand me my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 I Kan you. I'm ik in my sleep in Biden. Heren. Ja. Die zitten door Jodie Moon heen te praten. Ah, dat mag best hoor. de man, man who can be moved. The moonfish. Yep. Joris Kreugel deelt iedere maandag zijn geluksdubbeltje uit... aan werklozen vandaag die elkaar door de crisis helpen. En, en wat ik het leuk vind van de broekriem... en ik hoop van harte dat deze groep dat ook voor elkaar gaat betekenen... is, is dat werk vinden vooral via netwerken gaat op dit moment... Twintig werklozen aan een tafel. En allemaal willen ze het liefst zo snel mogelijk een baan. Maar hoe krijg je die baan? Nou, uh, je hebt de broekriem. Dat is ontstaan in Utrecht, maar inmiddels zit het in Amsterdam, Den Haag. En vandaag voor het eerst in Rotterdam. En dat is een soort platform waar allemaal in between jobbers bij elkaar komen. En proberen elkaar verder te helpen door uh, netwerken of elkaar advies te geven. Nou, en vandaag krijgen ze een les in... Hoe je jezelf in anderhalve minuut kan presenteren. Een elevator pitch, dat en dat doet Art Verrips, hij is uh, loopbaancoach en die de de geeft de, de, de, de, de tips. HR-adviseur, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik zou zeggen, ga speerwerpen. Dat is me niet duidelijk, he, wat, je, wat, je, wat je wilt. Dus wees specifiek in wat je zoekt. Inmiddels hebben ze tips gekregen hoe ze het aan moeten pakken... en de groep is onderverdeeld in hele kleine groepjes. Wat vooral belangrijk is in die elevator pitch, in die anderhalve minuut... jezelf zo neerzetten dat iemand jou wil hebben. En dat is volgens mij nog wel even een kunstje. Nou, Ik ben Rudy Wilderman en ik ben een enthousiaste adviseur. En ben gespecialiseerd in vooral stedelijke opgaven... Zoals wonen, leven, maar ook buitenruimte, sport en cultuur. Dat is eigenlijk het, nou ja, het totale plaatje van een stad. Ik ben verder als kerst op de slagroom een sociaal dier die ja, toch met energie andere collega's ook kan inspireren als burgemeester. Ik heb een hele goede elevator pitch gemaakt, hè? Dat is wel weer duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, Rudy. De meeste mensen hebben volgens mij allemaal een hbo of een universitaire ja. opleiding. Jij ook. Ja, ik... Hoe lang ben jij werkloos? Acht maanden werkloos. Hoe oud ben je? Ik ben dertig jaar. Komt hij voor het eerst allemaal mensen van dezelfde leeftijd zo'n beetje ook werkloos? Is dat dan moeilijk om daar naartoe te gaan ook? Nee, ik heb er niet een soort van schaamte of een soort van onzekerheid van, ja, moet ik dat voor me houden en dergelijke? Nee, nee. Je bruist natuurlijk van de energie. Ja, Lijkt ja. mij... En dan wil je zo graag, maar het is je niet. Soms heb je ook van die momenten dat je inderdaad, hoe jij het nu zegt, ervaart. Aan de andere kant daagt het je ook weer uit om te gaan nadenken... van nou ja, hoe kan je wel een baan vinden? Je wordt in een hoek geduwd en uh, je moet er maar uitzien te komen. Aan de andere kant word je ook uitgedaagd om dat te doen. Ik vind het op zich... Een interessante tijd wat dat betreft. En het is nu vooral wel zaken om op korte termijn gewoon ja, zorgen dat je brood op de plank krijgt. Want wordt dat moeilijk? Ik heb een koophuis, ik heb geen, geen gezin. Uh, uh, maar ik, ik, ik maak me daar, als ik daar ook nog wat druk om moet maken, ja. Ik ben een redelijk positief persoon, dus ik kijk het ook altijd heel erg positief. De mensen die hier zitten, die zijn toch wel heel enthousiast. Ja, want dat zijn enthousiastelingen. Dat zijn mensen die verder willen gaan en die niet um, uh, zin hebben om thuis te zitten... Het is nu toch wel echt, je moet nu wel echt voor jezelf opkomen, jezelf profileren en um, je kunt echt niet meer denken van het komt wel weer goed. Maar denk je dat het helpt dan met allemaal mensen die ook werkloos zijn, met elkaar te zitten te praten erover uh, en dat je uiteindelijk misschien, dat zij je verder kunnen helpen? Ik denk dat dit wel een bijdrage levert inderdaad, ja. En, en met name dan het onderwerp nu, dus die LVD-pitch, dat we daar met z'n allen um, goed elkaar in helpen. Kijk ik zelf persoonlijk van, nou ja, levert dit mij eventueel een, een, een baan op? Uh, dan, dan, dan, dan, dat weet ik zelf niet. Het is vandaag maandag. En ja. het is de eerste keer dat jij dus naar de broekriem gaat. We allemaal werklozen. Ja. Den Haag komen ze samen. Utrecht, ja. eh, Amsterdam. En nu vandaag voor het eerst in Rotterdam. En jij ja. bent hier ook voor het eerst. Ja. Op maandag geef ik altijd een geluksdubbeltje aan die band. Oh. En die krijg jij van mij. Oh, een goed. zilver dus okay. je echt nog geen helemaal krap bij Cascons zit, kun je die allemaal verkopen. Maar vertel heel even: je hebt nu een uh, elevator pitch, heb je geleerd hoe je dat moet doen. Mag jij op de radio waarom ze jou moeten hebben? Mijn naam is Rudy Wilderman, ik ben 30 jaar uh, jong. Ik ben een enthousiaste adviseur en ik werk graag aan bijvoorbeeld de stad of de ruimte van Nederland. Onderscheid mijzelf door een scherpe analyses te maken en op een creatieve en enthousiaste en inspirerende manier met oplossingen te komen. Ik zit al bijna op de tiende etage, ik moet uitstappen. Ik weet het, ik weet het. Ik moet nog even oefenen, denk ik. Je deed het al in ieder geval hartstikke goed en ik hoop dat het geluksdubbeltje in ieder geval jou straks weer een mooie baan brengt. Dankjewel, dankjewel. Ja. Radio 1. Willemijn Veenhoven, BNN. Today. Het was een groot sportjaar natuurlijk. Met de gouden Olympische medailles. Met heel veel schaatssucces en een uh, eredivisie om toch wel van te nagelbijten. Wij kijken terug hier met de heren aan tafel. En dan hebben we het eventjes niet over Epke, wel over Dorian. Moet wel, want die zit erbij. <laughs> niet, eh, niet over Marianne, niet over Naomi, want dat, dat weten we nu wel. Maar we willen het met jullie hebben over die, die andere sportmomenten die ook heel veel aandacht verdienen. En waar je iets minder vaak iets van hoort. Dus daarom Jack van Gelder, Everton Napel, Dorian van Rijsselbergen... en Erwin Mennemars hier aan tafel om die momenten te bespreken. Jack, we beginnen met jou. Wat is het moment waarvan jij zegt dat moet nog meer aandacht krijgen? Nou ja, ik heb natuurlijk genoten, met name van de Olympische Spelen. Uh, niet van het EK voetbal, want dat werd voor ons uh, een deceptie. Uh, ik uh, geniet al jarenlang niet van uh, een sport die geen sport is, de Tour de France. Mm -hmm. um, en uh, ik geniet zo nu en dan van emotionele momenten. Van uh, een mooie goal, uh, een, een geweldige prestatie. Ik ben heel erg chauvinistisch, dus ik hang heel erg aan Nederlands succes. Dan vind ik het ook pas heel erg leuk. Natuurlijk Messi. Maar ik haal toch het moment eruit uh, van, uh, van dat verschrikkelijke incident... Uh, bij buitenboys tegen Nieuw Sloten waar dus uh, gewoon een grensrechter uh, uh, dood wordt geslagen. En, en als je ook de foto's ziet, dat je mensen op het belendende veld... gewoon half met hun rug, oh, daar gebeurt iets... maar uh, mijn zoontje krijgt nu de bal, dus dat is ook heel belangrijk... bij een ander elftal, dan denk ik, ja, daar wil ik bij stilstaan. Uh, geen mooi moment, maar een gedenkwaardig moment. Wat mij doet denken aan... Een dodelijke kruising waar drie ongelukken zijn gebeurd. Daar gebeurt niks, er komt geen stoplicht terwijl er al lang om gevraagd wordt. En uiteindelijk na het derdelijke dode ongeluk, euh, dodelijke ongeluk zegt de gemeente... zullen we er nu een stoplicht neerzetten? Dan vind ik dit dus ook een voorbeeld. 41-jarige grensrechter overleden na aanval door voetballers. De KVB heeft alle amateurvoetbalwedstrijden voor dit weekend afgelast. Ze we zeggen we hebben zoveel gedaan om excessen in, in het amateurvoetbal tegen te gaan. Het lukt ons niet meer. Je moet beginnen met normen en waarden stellen. We hebben een, een voorbeeldfunctie. Maar ik denk niet dat het, het probleem van het voetbal is. Dit komt op een veel grotere schaal voor. En dat moet stoppen in Nederland. En dat kan alleen als we dat met z'n allen doen. Ja, jouw fragment. Ben je ook bang, Jack, dat als we het er nu niet over hebben, dat we, het, dat we het over twee maanden weer vergeten zijn? Nou ja, ik hoop dat we het met name over hebben om het naar het maatschappelijke aspect te trekken. Want het is gewoon maatschappelijk. Het heeft niks met amateurvoetbal of voetbal te maken. Wij hebben geen ontzag meer voor gezag. Het heeft te maken gewoon met de samenleving. Is, of gewoon met de samenleving is veranderd. Als, de, dit, dit, als, dit kan als ik vroeger voetbal op een grasveldje waar je niet mocht spelen en er kwam toen een, een kevertje aan, dan moest je rennen omdat de, de politie eraan kwam en iemand rende met de bal weg. Je was er als de dood voor. Tegenwoordig is het een motje. En het gekste geval krijgt die uh, politieagent nog een proces uh, aan zijn broek, omdat hij misschien heeft gezegd dat moet je niet meer doen. We zijn gek geworden in dit land. Maar is, is, is een sportveld dan niet een mooie plek om het juist betrekbaar te maken? Zeker. Nou ja, ik vind ook dat, uh, dat het wel een, een functie heeft. Want er kijken een heleboel mensen naar die hm. vorm van amusement. Ja. Zeker weten, maar daar moet de emotie ook niet helemaal uit. Nee. Maar het, het, het is terug te brengen tot de maatschappij. En dat vind ik heel erg kwalijk. Ik heb gisteren, of uh, afgelopen weekend, uh, perkt tegen AZ. Ja, we hebben helaas verloren. Maar wat ik heel goed vond, was emotie. Er waren, er waren natuurlijk waarde overtredingen. Ging het, ging het, dan, dan zei je iets tegen de schrijf. Maar het was gewoon behouden. Gewoon nee. even zeggen en daarna gewoon weer verder. En nou, het het gedrag, het spel werd gewoon beter. Want er was een enorme snelheid. Zat er gewoon, maar jij zat ziet er echt gewoon... het verschil. En het komt door dat komt doordat dit echt. is gebeurd. En dat spelers... Nou. Stil... Nou ja, ja daarover ja. nadenken. Ja, ik denk, nou ja, je zit dat, dat, je het uh, als er een overtreding wordt begaan, meteen doorgaan. Ja. En je hebt de kans niet meer om te protesteren. Goed, we gaan door. Evert, jouw sportmoment. Het feest in Rotterdam, na de tweede plaats van Feyenoord. Ja. De tweede plaats van Feyenoord, en dan zo uit je dak gaan. Ik vind het trouwens een geweldige prestatie. En het komt door de recessie. Feyenoord uh, was bijna failliet, had geen geld meer. Moest noodgedwongen jeugdspelers opstellen. En, en de, er is zoveel talent in Nederland. En er wordt door zoveel clubs nog zoveel onnodige buitenlandse spelers gekocht. Ik heb niks tegen buitenlanders. Maar dat hebben ze bij Feyenoord geweldig <lacht> gedaan. En dan dat feest. En dan moet je je voorstellen als Feyenoord kampioen wordt... dat dan gebeurt. Kan zomaar hoor. Wie dat hij dat schat op wie? Wie dert hij? Ja! 4-2! Nou, dan gebeurt er ineens een <lacht> heleboel in korte tijd in de Kuip. De Vrienden van Feyenoord, een groep sponsoren... zorgt voor een enorme kapitaalinjectie. <lacht> In Rotterdam is het groot feest. ...tuurlijk uh, lange tijd eigenlijk uh, niks te vieren gehad. En dus, ja, het tweede wordt natuurlijk een, uh, een wereldprestatie. Nou ja, we hebben het wel zelf afgedwongen. We hebben het ook verdiend. <laughs> Terecht ook, Jack? Ja, jij? fantastisch. Ja. Geweldig wat daar gebeurt. Ja. Natuurlijk is het ook gebo geboren uit, uit uh, ja, het gebrek aan geld... dat je jeugdspelers moet opstellen, want anders kom je niet op. Dat lijkt me niet verstandig. Dus, uh, maar ze gaan er op een hele goede manier mee om. En het allermooiste vind ik, en dat is de bekroning voor het succes van Feyenoord... is dat ook in periode waarin het helemaal niet goed ging met die club... Uh, die twaalfde man, dat publiek er altijd ja. achter is blijven staan. En dat vind ik het unieke in Rotterdam. En Ronald Koeman heeft ook ja. een, een dikke vinger in de papier, ja, lijkt ze, mij. Dat moet je niet zeggen, dikke vinger, dat vindt hij niet leuk. Hij ja. heeft een vinger. <laughs> en, um... Maar, um, ja, zeker. Nee. Maar de, de wordt er wordt een goed beleid. Uh, wordt, en ook Martin van Geel wordt mm -hmm. vaak verguisd. Hij doet het gewoon goed. QDT lenen uh, of huren en, en, en pellen en huren. En nu weer pellen. Ja, ja. Ja. Ja. Dat is maar, knap. Maar, maar, maar, maar ze, ze vielen feest omdat ze voor 100 Champions League haalden. Hè, tweede plek. Ja, dat nou, okay. dat vind levert ik dat wel weer, geld op. Ja, maar de voor Champions League. En dan de eerste wedstrijd die, die je speelt. Hupske, boem, weg. Ja goed, internationaal zijn ze nog niet goed genoeg. Nee. Maar dat komt wel. Met jochies van 18, nee. 19 ja, dat is, een geweldig is toch geweldig. Ja. Kijk, uh, Ajax zet het nu ook. Nooit meer Solimani kopen. Je hebt een friesje, Die kost niks. Klaar. Een miljoen. Dus geen jeugdopleiding, nee, nou, hoor, gewoon voor een nou, miljoen Maar goed, die is er al een tijdje. Dat is wat anders. Goed, Erben Wennemars, dus jij er niet koos voor... Gegeven, hé, vanavond, wat? Een ja, ik koos voor een ander moment, want uh, dit jaar was natuurlijk ook, ook het jaar... dat de Elfstedentocht niet doorging. Uh, dat wordt ook heel vaak aangegeven. <lacht> dit aan was ook weer een jaar waar je niet doorging. Toen ging. heb je gehuild, ja, denk ik. Ook, maar, hij maar, maar, maar er, er is wel weer iets anders, Jack. Uh, de Holland-Venetie-tocht ging wel door. En dat is eigenlijk, als je naar de tocht kijkt... is hij nog mooier dan de Elfstedentocht. Het verschil wordt kleiner. Hadders of Hekman? Hekman rechts. Hadders of Hekman? Hadders wint. Dit was echt een klassieke, zoals het hoort. Rietkragen, bruggetjes, klunnen. Ja, alle meest gekke dingen die je maar mee kan maken op schaatsen heb ik vandaag meegemaakt. En, uh... Dit was echt fantastisch. Ja. Rob Haller de winnaar. Waarom is deze mooier nog dan de Elfstede nou, de, de Elfstede toch is natuurlijk beladen. Omdat het, uh, maar de 190 wordt ook bijna nooit, nooit gehouden. Het was 1996 dat hij voor het laatst gehouden werd. Toen deed ik nog commentaar. Ja, ik, ik reed. Ik reed <laughs> ja, en ik mocht, mocht ook meerijden. En er zat ook klunen in. En dat was... Het was zo'n zo, zo spektakel. Het, was, het, ja, het was ook zo mooi met al die bruggetjes waar je onderdoor moest. En je moest klunen. Het was, ik, had, ik had anderhalf uur vol met adrenaline. Ik heb er iets langer over gedaan. Ik heb hem ook gereden. Ja. De dus het is één groot feest. Moet je een keer doen, Willem. Ga je ja, met ons mee? Ja, gaan nou, wij samen was... schaatsen. Maar die bruggetjes. Dat was een bukje laag. gewoon. Nee, een bukje. En dat was hartstikke mooi. Eigenlijk <laughs> ophoudbruggetjes. <laughs> voor je, maar de Elfstedentocht is, is natuurlijk 200 kilometer. Is veel, is veel verder. Maar daar heb je ook hele kale stukken in zitten. En die eigenlijk helemaal niet mooi zijn. Maar dit was echt 60 kilometer lang. Prachtige route. Ik ga en er was prachtig, prachtig in beeld. En uh, ik zat er zelf nog in de laatste bocht. zat ik nog in derde, vierde positie. Dus ik denk, ik kom nu het rechte eind op en ik maak nog een kans. Maar toen moesten nog 500 meter tegen de wind in. Dus het was zo. Ja, en sprint, sprinter ben je niet goed in, hè? Nee, nee, nee. Na nou, 60 <lacht> kilometer niet. <lacht> <lacht> Vorige keer was het dus, was 16 jaar daarvoor, hè? 16 ja, jaar. Ja, ja 16 jaar daarvoor. Ja. Maar goed, ja. dus als deze toch doorgaat, is de kans dat dan. De Elfsteden toch doorgaat Gaat ook wel. nooit ja. meer door, zeg ik. Nou, ik ben afgelopen weekend bij de, bij de Algemene Vries. Dan zeg je heel streng even ten van de Gaat Nooit meer door. Nee, maar hij, hij gelooft in dat verhaal van de Maya's. Hij denkt: vrijdag is het afgelopen. <laughs> ja, even, houd toch op. Ze durven het niet aan, Erbo. Jawel, jawel, tof, jawel. Dus je, Nee, niet. Vorige dat, keer waren ze, hadden ze het toch nee. gekund. Ze nee, durven ja, nee, het gewoon. Nee, nee, dat, dat is dus gewoon, een massale toeloop naar die dus, dus is. Niet waar. Dat is gewoon niet nou, waar. Ik zeg je van Ik wel. heb daar gereden en ik heb er geschaatst. En ik heb daar ook op de lus gereden, gereden. En ik ben er heel snel afgesprongen. Want anders zakt hij daar gewoon door het ijs. Dus het kon gewoon echt niet. Ik Als hoop je het nog wel. twee dagen echt 15 graden voor gehad Dan hadden we gewoon een tot gehad. Ik hoop het. Ook al zal ik hem op Rollator ja. uh, becommentariëren. Maar ja. ik zeg je dat hij nooit meer komt. Dan rij je de eerste 100 kilometer rij je naast me. Hou jij mij bij dan? Als je de kopgroep in ieder geval slaat? Kan jij een beetje Altijd schaatsen door, uh, Ja, ik kan wel op, uh, op die dingen staan. Ja? Op die uh, een die dingen? Rond. Ja. ja hoor. Een rondje van Tessel. Ja, hoor. Hoor. Jij hebt ook nog een fragment gekozen. Wat is het? Ja, uh, bij, uh, bij gebrek aan, uh, aan aanwezigheid in het land. En uh, heel veel nieuws te kunnen volgen. Heb ik het dicht bij huis gehouden. Bij de Olympische Spelen. En uh, was ik toch wel heel erg onder de indruk van het, uh, van het mooie moment van, uh, van Teun Mulder op de baan. Met de, met de fiets waar zijn, zijn derde plek, zijn gedeelde derde plek. En wat, uh, ja, wat super bijzonder is. Ja. Hooi aan de binnenkant, heeft Broer nog een sprint. En wat doet Mulder? Het wordt natuurlijk gauw voor Hoor. En Mulder, oeh, verbrons. Of niet? Of is het een Nieuw-Zeelander? Het wordt een fotofinish. Dat ja. duurde minuten, hè? kan ik me nog herinneren. Ja, het duurde super lang. Uh, killing. En het ja. was hartstikke grappig, want ik zat samen met mijn coach zat ik daar te kijken. En die is Nieuw-Zeelander. En hij wist niet zich heel erg goed... Uh, ja, prijs te geven wat hij, nou, wat hij nou vond en ik zeg ja, gewoon van Nederland denk je zelf <lacht> ja. Ja. maar uiteindelijk waren jullie allebei blij ja alle twee dolgelukken ja. Nee, dat was hartstikke mooi brons dus voor Turm Mulder wordt het wel een beetje een mooi sportjaar komend jaar heren want ja er is geen enkel groot toernooi nee het is een beetje zo'n tussenjaar ja. Ja. ja maar dit jaar was eigenlijk tot en met de spelen was het ook eigenlijk helemaal niks aan natuurlijk. tot en met tot de spelen wil je zeggen tot tot, tot de spelen ja. Ja. ja tot de spelen nee het was ook nou, de, de wielrenner was, was waardeloos het, ja. de, de, de EK was waardeloos. Ja. Dus, uh, maar De spelers waren geweldig. Spelen nee, waren nee, volgend hebben. jaar wordt zo'n tussenjaar. Ja, wel, maar doet. elke dag is toch gewoon leuk, kom ja. op. Elke dag is <laughs> ja, toch ja, wel gewoon hef, leuk. Dat het. is waar. Ja. Met Zemang. deze wijze woorden uh, gaan we nog even snel naar Amerika. Radio 1, Willemijn Geenhoven. Iets veel minder. duits. today. Ja, het is natuurlijk vandaag het gesprek van de dag op Amerikaanse scholen: de vreselijke schietpartij van afgelopen vrijdag in dat kleine plaatje Newton. Je weet het nog, dronk een man een basisschool binnen en schoot daar twintig kinderen en zeven volwassenen dood. Onze correspondent in Washington, Ilse van Heuste, die heeft haar kinderen al weggebracht vandaag naar de kleuterschaal. Um, Ilse, dat moet toch een beetje een raar gevoel zijn vandaag? Ja, dat was een beetje een raar gevoel. Je denkt toch weer eens na van... het is niet zomaar iets dat ik mijn kinderen zomaar in andere handen uh, weggeef. Ja. Um, gelukkig zijn ze nog heel jong, dus ik heb eigenlijk samen met heel veel andere ouders van de school... gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is. We hebben ze niks verteld... En ik moet wel zeggen, dat was dit weekend wel echt het gesprek onder ouders. Vertel het je kinderen wel, vertel ja. je het je kinderen niet. En als jij het aan je kind vertelt, moet ik het ook vertellen. Want straks hoort iets van jouw kind en dan krijg je een soort Batman-versie. Hoe bedoel je? Dus, ja, weet je, die kleine kinderen, die, maken echt, die hebben zo'n fantasiewereld. Die hebben het over bad guys en the good guys. Dus um, ouders ja. waren vooral bezig met, als je het dan aan je kinderen vertelt, hoe vertel je dat dan? Um, ja, ik breng je weer naar school, maar op een school gebeurt ook wel eens iets heel ergs. Maar je bent er wel veilig. Het is natuurlijk heel, ja, het is ja. een hele nare boodschap om te vertellen. Ja, dat zeker. Hoe, hoe oud zijn, jij, zijn jouw kinderen? Mijn kinderen zijn uh, twee en vijf. En jij besloot het dus niet te vertellen. En ik begrijp dat het er op televisie ook heel veel over ging. Allerlei psychiaters die, ja, die daar iets over zeiden. Wat, wat was het meest gehoorde advies? Ja, het meest gehoorde advies ging vooral over uh, voor ouders van oudere kinderen... Want ja, wat je zegt, op televisie gaat het erover, maar radio, nou, voor oudere kinderen, daar kun je het echt niet voor verborgen houden. Ik bedoel, je kunt geen televisie aanzetten, geen radio en sowieso. Het hele weekend liep iedereen toch een beetje met rode ogen rond. En uh, iedereen is gewoon super ontdaan hier. Ja. Dus ja, als je het dan aan je oudere kinderen vertelt, dus doe gewoon normaal. Weet um, je, dus, ga gewoon wel naar school, ook al zijn ze bang. Laat het gewoon in leven doorgaan. Um, ja. En zegt ja, dat je er alles aan doet om te zorgen dat ze veilig zijn. Maar intussen kwamen veel kinderen kwamen op school en er stond gewoon een politieauto voor de deur opeens vandaag. Ja, en ik begrijp, de kinderen op school, de wat oudere kinderen krijgen nu ook les, hè? Als er een bepaald soort nieuw alarm afgaat, wat ze dan moeten doen. Ja, ja dat, is in, uh, dat was eigenlijk al sinds de aanslagen van, uh, van 11 september gebeurde dat al vaker. Dat naast alle brandoefeningen waar de Americanen ook al door op zijn... Uh, zijn er ook deze speciaal lockdowns, noemen ze dat. En dan moeten de kinderen niet zoals bij het brand de school uitrennen... maar juist de lokale in, de deur gaat op slot... en de kinderen moeten onder de banken gaan zitten of in de kasten... wat eigenlijk ook in Newtown wel is gebeurd. Is het, het is toch bizar voor woorden dat ja, je met maar, kinderen van vijf dat moet gaan doen? Hou nou toch nee. eens op dat mensen wapens moeten hebben. Ik hoor hier ook wel mensen die een wapen mee naar huis nemen... die dan lid zijn van een schietvereniging. Als je daar lid van bent, gaat oh. die in een lokker. En als je naar huis gaat, dan neem je niks mee. als je daar komt, dan pak je. Het is belachelijk. Ja, nou, dat is ook er, precies wat je zegt. De ouders die ik ook heb gesproken, sommigen waren gewoon ook zo boos. Ze zeiden, ja, moeten mijn kinderen in een soort gevangenis naar school gaan? Terwijl het probleem is natuurlijk eigenlijk de wapenwetgeving. Als daar nou iets aan gebeurt, dan kan die schooldeur gewoon open blijven. Ja. Daar heeft natuurlijk Obama in zijn toespraak uh, zowel direct na de shooting als iets later daarna wel iets op gehind. Voor het eerst heeft hij mm. zich er echt erover uitgesproken van we moeten daar serieus naar gaan kijken. Wat denk jij, Ilse? Het is natuurlijk een moeilijke inschatting... maar is dit het moment dat er echt iets aan gaat gebeuren? Nou, vooral gisteren toen Obama echt meteen op zijn hele emotionele uh, dorpsbijeenkomst... meteen zei van, we beloven onze kinderen wel dat we ze veilig houden, maar dat doen we niet. Ja, dat was allemaal zo'n hint in de richting van, um, hier moet meer gebeuren. Mm. Um, en ook vandaag steeds meer politici, ook aan de rechts- en de republikeinse kant... Um, ja, durf het gewoon het onderwerp aan te roeren. En dat is in Amerika al heel wat. Want het is eigenlijk onbespreekbaar iets aan de waterwetgeving doen. Dat is al heel wat. Er wordt over gepraat dus. Voor het eerst serieus. Ja. Ylse van Heus, dankjewel. BNN today. Willemijn Veenhoven. Iedere dag het laatste woord aan onze vrienden van de show. Te beginnen met burgemeester van Groter, de Groningen-Peter Ewinkel. Hallo Willemijn. Sherm Dijksma, de nieuwe staatssecretaris, komt uit Groningen. We verschenen in dezelfde tijd op PvdA-vergaderingen. Zij nog zoveel jonger dan ik. Zij was bij mijn huwelijk en ik bij dat van haar. En ik denk dat we allebei een beetje sadder en wijzer zijn geworden. Maar we hebben ook altijd hard gewerkt. En soms vraag ik me af hoe het leven zonder politiek was verlopen. Politiek vraagt veel. Of met kaapje privéleven. En dat is wat ik Sharon me dan ook vooral toewens. Nog een beetje privéleven met beide kinderen. PZR winkel Ja, en dan normaal aan de telefoon. Maar ja... Als hij dan recht voor je zit, sportkoning even ten apel... dan mag je hem live doen. Ja, Willemijn, na een week van bezinning, tranen en rouw... heb ik het voorbije weekend weer dingen gezien waarbij ik denk... respect is toch wel een heel moeilijk woord. Dank, heren. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Heb je het ook een beetje kunnen uithouden, Jack? Ja, maar hij wordt wel erg stichtelijk. Even Zullen we morgen napel. terugkomen, Willemijn? Ja. En woensdag en donderdag vrijdag? En Prima gezegd. Morgen hebben. ga ik naar sport gaan. Ben je niet, hè? Nee, ah, nee, doen wij niet. het gewoon een programma, toch? Oh, leuk, ja. PNN. Ja. Jack Vergelder, even ternavond. Dorian van Rijsselberg. Langs de en de Leijner-Mennemars. Dank. Zometeen langs de lijn met ja, ja. we weer. Ik heb het niet. Ik heb er ook niet in. Dione. Leuk. Huh? Ja. Oh, nee.